4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Frankrijk opent maandag zijn grenzen met EU en Schengenlanden. Vanaf 15 juni om 12 uur s'nachts worden alle reisbeperkingen op de grond, in de lucht en op zee opgeheven. Staat in een officiële verklaring. Daarmee wordt het voor Nederlanders mogelijk om zonder problemen naar Frankrijk op vakantie te gaan. Voor Britten en Spanjaarden gelden nog wel beperkingen. Ze moeten bij aankomst in Frankrijk twee weken in quarantaine. In twee woningen in Amsterdam heeft de politie meer dan 800.000 euro contant geld gevonden. De panden werden doorzocht vanwege een witwasonderzoek. Twee Amsterdammers, een man van 48 en een vrouw van 70, zijn aangehouden. Het geld is in beslag genomen. De verdachten zitten vast op verdenking van witwassen. Sinds gisteren zijn vier nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Daarmee komt het dodental op 6057... Negen coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis... en er zijn 179 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De politie in Den Haag heeft gisteravond een waarschuwingsschot gelost... bij de aanhouding van negen verdachten van drugshandel. De afgelopen maanden kreeg de politie meerdere anonieme meldingen van drugshandel. Bij huiszoeking in Den Haag werd bijna 50.000 euro contant geld gevonden... en 6 kilo poeder, de politie vermoedt dat dat om cocaïne gaat... Ook had een van de verdachten bijna een kilo drugs op zak. Ook dat is vermoedelijk cocaïne. De Britse koningin Elizabeth viert haar verjaardag vandaag op een aangepaste manier. Normaal gesproken komen duizenden mensen op de tweede zaterdag van juni naar Londen... om naar de traditionele militaire parade te kijken. Maar die ging vanwege de coronapandemie dit jaar niet door. Daarom bleef Elizabeth op Windsor Castle... waar ze op de binnenplaats naar een ceremonieel eerbetoon van de Welsh Guard keek... Elisabeth was al op 21 april jarig, ze werd toen 94, maar ze viert haar verjaardag altijd in juni. Het weer, eerst droog en wat zon, in de noordelijke provincies vanmiddag onweer, mogelijk met hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het in het noordoosten nog 28 graden en elders wat koeler. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen fides. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Girls just wanna have fun. So they party. So they party. Hey yo Nashie, you go crazy. But mama party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She in love with guns too They say you too piped up, but I think that I love you My so mama a party girl, she just wanna have fun too They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you She like to do drugs too, she in love with guns too They say you too piped up, but I think that I love you She don't want nobody, she don't need somebody I try to be with you so you don't be without me She him just like me, no, we can't live without it Up all the mat like she can't breathe without it. She drinking for locals, I can't get with her. Oh. She won't give me thought though. I tell her come close. Oh, she say you say you love me, but I don't know what love means. I ask her who's got a heart, 'cause damn that nigga lucky. I've been trying to reach for it, but it's too far above me. I I ain't never do you wrong, so tell me why you don't trust me. She don't do this often. She said it's only because me.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 Dat is, uh, al die flyers zijn verspreid. Ja, dus. waar, waar, is dat op milieuvriendelijk papier of is dat plastic? Ik heb geen idee. Ik uh, heb de Zandhagenis nog niet uh, naar gevraagd wat hij ervan vindt. Okay. Nou ja, waar, waar was je mee bezig? Oh ja, het over, Pit Report. Over de twe, tweetal platen uiteraard. Uh, Pit Report, want er is natuurlijk altijd wat te melden. Zeker in de aanloop naar uh, het, uh, ja, het uh, racegeweld wat weer op, uh, de, even kijken, op 5 juli van start gaat. Onder speciale regels natuurlijk, zonder publiek, heel weinig media.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 Elke werkdag dus tussen 10 en 12 de actualiteiten bij ZFM. De lokale radio, we zijn er al 30 jaar vanuit Zandvoort en daar zijn we trots op. On a summer evening And it sounds just like song I want more berries And summer feeling It's so wonderful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 Tu m'aimes ce parfait le poème, je l'aimerai, puisque tu m'aimes, ma vie sera tienne, ni dira ni elle, au sacrie que j'aime, il y a danger pour l'étranger.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 Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde. Qu'il t'a juré, y a danger pour l'étranger. Méditerranée, les guitares se souviennent. La mer est dans la plaine, Ô oh, Sainte Marie que j'aime.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 Al die...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 En dan zit je in de kroeg op je aan en dan zeg je c'est ma vie, ja, c'est ma vie. Zo is dat, ja, dat zeg ik ook hoor, dus wat dat betreft. Ja, de themafie inderdaad, nee, we gaan er nog niet mee stoppen, we gaan nog eventjes door. Er was in ieder geval drie Franstalige platen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En de maandagmiddag voor de herhaling, het is even na half vijf. We gaan hem doen, dier van de week. Mijn naam is Mara en ik ben een kruising tussen van alles en nog wat die ze de oorsprong vindt in Roemenië. Ik ben ongeveer anderhalf jaar oud, dus lekker aan het puberen.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 dat was een dier van de week, Mara, die nu een huisje zoekt. Dus ga van Mara of de andere leuke dieren. naar de case op straat nummer 5. When I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 your defenses vanity insecurity uh, don't you forget about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 De zingel van Mark Hoogkamer en Zomaar Geliefd. En als je dit soort muziek uh, hoort, krijg je toch wel zin in Entertainment for You. Ja zo dadelijk ja. om uh, zes, zes uur. uur uiteraard. Dan Fred... is, uh, is hij er weer op de Sanfordse Radio. Fred hij hey, van zes tot acht met Entertainment for You. Hou de radio aan, wij zijn er nog negen minuten op deze zaterdag en maandagmiddag. Het is lekker weer hier in Sanfordse. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Groep uit de jaren 80, enorm populair, deze dames van Mike E was in love before Thinking of you <laughs> I realize from my chance Sometimes when I see the distant look in your eyes I wonder what's in your mind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 we Verzoekjes voor het programma en de The bij Red Eye van de 6 tot 8. Oké, okay, nou doe rustig aan deze zaterdagavond. Dan maar geen nieuws, Albert Jans. Dan moet je maar dan maar, dan maar veel zomerse muziek morgen. Ja, uit nou ja, het ligt een beetje aan het weer. Uh, hartstikke zomers. Hartstikke, hartstikke zomers, zomer. ja. Echt waar? Ja, zeker. Dus we krijgen helemaal niet uh, van die ellende die nee. ze in het oosten zo dadelijk gaan krijgen. Nee, nee het noordoosten krijgen Oké, okay, oké. Okay. Nou, daar, daar zijn we van uh, bespaard, gelukkig. En morgen dus zijn we er weer op de Samforts Radio. We zeggen bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen. Wederom in goede gezondheid. Dag. in Tight a really might you made. Half a things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Tak kwambu. Give us o. And this all things turn out for the base.